Obama noemde de dood van de tiener een tragedie en zei dat het land naar manieren moet zoeken om het wapengeweld in te dammen. Veel Amerikanen reageerden boos op de vrijspraak en zeggen dat er racisme in het spel is. In een aantal steden zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het oordeel van de jury. Bij een café in de Haagse Schilderswijk zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Eén van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie ging naar het café na een melding dat er twee keer was geschoten.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 Het Openbaar Ministerie begint met het trajectcontrole op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Dat systeem had vorig najaar al in werking moeten treden, maar door technische problemen moest het worden uitgesteld. Op de rijbaan de andere kant op, van Amsterdam naar Utrecht, werkt de controle al sinds vorig jaar zomer.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 Er zijn geen slachtoffers getrokken bij de brand. En toen de brand uitbrak, was er niemand binnen. Een naastgelegen woning kon worden gespaard en de oorzaak van de brand in Saasveld is nog onduidelijk.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 Een Britse vrouw is overleden toen ze probeerde het kanaal... tussen Frankrijk en Groot-Brittannië over te zwemmen. De reddingsbrigade kreeg een oproep van een schip dat de zwemster begeleidde. De vrouw van 34 werd in een helikopter overgebracht naar een Frans ziekenhuis... waar ze aan het begin van de avond overleed. Over de doodsoorzaak is niets bekend.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 Bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, die trajectcontrole die nu aanstaat op de A2... waar Jan het net over had, leidt hij altijd files? Nee. <laughs> nee, als het al het uh, geval is in andere situaties. Nee, dat is uh, zeker niet zo. Het is ontzettend rustig op de weg. Op de A8 vanuit Zaandam staat uh, wel file, maar uh, dat is een bekende... voor de Continental 2 kilometer. A20 dan vanuit Gouda bij het Nieuwe Kerk aan de IJssel 2. En wat verder opvalt is dat er geen treinverkeer is tussen Den Haag en Gouda...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 Steeds meer ongelukken met fietsers, nederlaag leeuwinnen tegen Noren. En vrijspraak voor de Amerikaanse man die onder onduidelijke omstandigheden een zwarte jongen doodschoot. Een uitspraak die als onrechtvaardig wordt gevoeld door veel mensen, zoals bijvoorbeeld door deze vrouw in Sanford, Florida. De plek waar het gebeurde. Heartbroken. Heartbroken for parents. Me as a parent, as a grandmother. Got young grandsons coming up in society. This shouldn't happen boosheid en teleurstelling overheersen in de Verenigde Staten... naar de vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman. Hij schoot in februari vorig jaar de 17-jarige ongewapende Trayvon Martin dood. Maar volgens de jury deed hij dat uit noodweer. Wessel de Jong is in Washington. Wessel, wat merk jij van de reacties? Mensen, vooral in de Afro-Amerikaanse gemeenschap, zijn natuurlijk boos... Nou, om dat aan te voelen hoe die stemming is... Ben ik vanochtend, zondagochtend nog bij mij, ben ik naar de kerk gewoon maar gegaan, naar de Afro Methodist Episcopal Church, en heb daar een aantal mensen opgevangen. I was very, very shocked, very hurt. I thought a thousand things about my country, but I looked at what happened, and um, America is still racial. It's sad to say, but it's still racial. It goes undercover, but it's still racial. It's very sad that a young black man, a young black boy, in a hoodie walking down the street from the What store night. could be accosted by a white man who didn't like the way he looked and didn't feel like he needed to be in that neighborhood. And it's all over the United States. It's not just in Florida. How far have we come, Martin Luther King? We haven't gotten there yet. Martin Luther King wordt nog uh, aangehaald uh, hier. Ja. Hoe ver zijn we gekomen? Is dit een soort ja, berusting? Wat is dit? Ja, je hoort dat deze vrouw zich natuurlijk bijna bij Martin Luther King zelfs uh, excuseert, hè. Ja, sorry, het is nog niet gelukt, betere rassenverhoudingen in de VS. Je hoort een, uh, een ingehouden woede eigenlijk, hè. Dat, uh, dat die Zimmerman heeft, hem, heeft die jongen doodgeschoten, gewoon omdat hij zijn, ja, zijn gezicht hem niet aanstond. En zij zegt dan, ja, dat gebeurt nog overal in de Verenigde Staten. En, en die eerste man die je hoort, ja, hij is eigenlijk praktisch in shock, hè. Hij, hij zegt, ik ben kwaad op mijn land, I called my country... Thousand things. En dan de heel veel gehoorde klacht toch dat het, uh, het racisme eigenlijk nog even sterk is... maar dat het uh, ondergronds is gegaan, maar dat het er nog steeds is. Maar mensen willen, en dat is wat jij noemt, die berusting. Mensen zijn blij dat er toch geen rellen zijn ontstaan. Waren die dan wel verwacht? Uh, in ieder geval, de, de autoriteiten waren daar, wel, uh, waren daar wel bang voor in ieder geval. Kijk, het hele punt met deze zaak is geweest... het, uh, het hele grote verschil tussen wat er binnen en buiten de rechtszaal gebeurde... Binnen was eigenlijk een tamelijk beperkte zaak. Jury, de jury had een duidelijk omlijnde opdracht Vaststellen met enige redelijke zekerheid dat Zimmerman de bedoeling had om Martin te doden. Nou, het bewijs daarvoor is niet ter tafel gekomen. Maar buiten die rechtszaal werd er echt van alles bijgehaald. Ras, eh, wapenwetten, het functioneren van buurtwachten. Nou noem maar op allemaal. Maar in de rechtszaal ging het daar niet over. Maar het feit dat het buiten die rechtszaal natuurlijk, zo sterk over die rassenverhoudingen ging, dat, dat zegt eigenlijk maar één ding... dat die verhoudingen nog heel erg slecht zijn... en dat het gewoon een ongelooflijk open zee nu nog is in dit land. Ja, we horen ook president Obama die zegt van blijf uh, kalm allemaal. Betekent dat dat Amerika de rekening mee houdt... dat het misschien op een of andere manier toch nog uit de hand kan lopen? Hij vond het in ieder geval toch nodig om deze waarschuwing te doen, uh, Obama. Uh, het is tot nog toe in ieder geval rustig gebleven. Alleen bij een demonstratie in, uh, in San Francisco zijn er, wat, uh, zijn er wat winkelruiten gesneuveld. Daar is het bij gebleven. Maar de zaak is uh, inderdaad nog niet afgelopen op dit moment. Er komt nog een burgerlijk vervolg op. Uh, de familie Martin gaat een schadevergoeding eisen. Uh, nou ja, hoe hoeveel ze daar kans op maken nu die dus strafrechtelijk onschuldig is verklaard? Uh, dat kan ik moeilijk inschatten. Maar ook het uh, ministerie de heer van justitie heeft gezegd dat ze nog gaan kijken naar deze zaak... of alles wel juist is verlopen. Nou, de hele zaak heeft gespeeld voor een rechtbank in Florida. Dus uh, voor een rechtbank van een staat. Ze gaan nu kijken of er misschien een federale zaak van te maken is... Uh, op basis van bijvoorbeeld de Hate Crimes Act. Nou, daar dringen allerlei zwarte burgerrechtenorganisaties dringen daarop aan. Dus we gaan nog zeker meer horen van deze zaak. Wessel de Jong, dankjewel. Wessel was dat vanuit Washington. Twee dodelijke ongevallen met wielrennen. Dit weekend. In Putten overleed een 68-jarige vrouw na een botsing met een groepje wielrenners. En in het Brabantse Hoge Loon overleed een 17-jarige wielrenner. nadat hij bij het oversteken werd aangereden door een auto. Wielenvereniging Eemland ziet steeds meer renners grote risico's nemen. Verslaggever Matthijs op sprak met wielrenners in de omgeving van Nijmegen. Ik heb uh, twee keer rondjes even overleg. Oude kleefse baan. Ja. U heeft geen helm op. Ik heb geen helm op. Nee, ik kom hem niet vinden.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 Die dat doen. Het is een weloverwogen keuze. Ga lekker genieten. En, en, en ja, maakt die tijd eigenlijk uit? Je rijdt geen Tour de France. <laughs> nee, maar je denkt wel dat je de Tour de France rijdt. Dat is het probleem natuurlijk. Maar is Holterop maakte die uh, reportage. Chris Hop is van de wielenvereniging Eemland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is een beetje het probleem. Hè? Iedereen denkt uh, dat hij de Tour de France rijdt. en dat hij tegenwoordig Laurens Tendam of Bouken Mollema uh, is. En net even dat record uh, vestigen. Of kijkt u er anders tegenaan? Nou, dat, dat klopt inderdaad wel. Mensen willen vaak uh, ja, dat gemiddelde zo hoog houden en ja, proberen dan bij iedere kruising of uh, ja, vaak stoplichten toch, uh, toch door te rijden. Ja, en vroeger kon je gewoon zeggen, nee, maar ik had een uh, gemiddelde van, en dan noemde je een bepaalde snelheid, zo erg als 48 kilometer, uh, niemand die het kon controleren. Maar tegenwoordig heb je allemaal van die apps en die, die, ja. uh, die meten het allemaal en je moet het op je Facebook zetten. Klopt inderdaad, Ja, dat, dat zie je heel vaak. Ja. En mensen nemen dan ook nog eens risico, dat hoorde je ook in de reportage, om door zonder helm te gaan fietsen. Ja, dat begrijp ik niet hoor. Ik, uh, ik heb altijd een helm op en ik uh, verbied zelfs mensen als ze met onze groep mee willen rijden van uh, dan ga je niet mee. Of dan ga ik zelf niet mee, want ik wil niet met, uh, met, met iemand in een groep rijden die geen helm heeft. Ja. Maar is zo'n helm, is die dan noodzakelijk boven een bepaalde snelheid? Ik bedoel, waar ligt de grens? Ja, een grens te stellen om een helm te dragen, dat, is, dat, is, dat vind ik heel erg moeilijk. Ik uh, denk dat bij een valpartij een helm altijd uh, noodzakelijk is. Ja, nee, maar je hebt ook van die uh, wielenverenigingen, uh, die gaan op een bepaalde snelheid weg. Je, je hebt ook wielenverenigingen van, ik geef toe wat oudere mannen, die op 25 kilometer weggaan. Heb je dan ook een uh, helm nodig? Ja, ik denk het wel. Ja? ja. Altijd ja. eigenlijk. Is daar ja. voldoende uh, aandacht voor, voor die veiligheid? Uh... Binnen onze vereniging proberen we daar wel aandacht aan te besteden... door allerlei uh, ja, posters die vanuit de KMU wel aangegeven zijn van... draag altijd een helm, ja. waar je, wanneer je ook rijdt. Maar goed, er zijn natuurlijk ook andere uh, zaken. Bijvoorbeeld door rood licht uh, uh, rijden. Um, wat gebeurt er dan binnen uw vereniging als uh, wielrenners door rood licht rijden? Nou, de, als vereniging kan je daar weinig aan doen, want... Uh, je kan ze niet roeien of wel? Wat zegt u? Je kan ze niet roeien. Nee, nee. Dat kan niet, dat kan zeker niet. Nee, het is toch de eigen verantwoordelijkheid van de mensen als die uh, zulke uh, dingen gaan doen. Ja, maar je moet ze eigenlijk opvoeden en voortdurend erop wijzen en hameren. Je moet je eigenlijk gedragen als een normale weggebruiker van je, je gewoon aan de regels houden. Ja. Zeker met dat uh, doorroodrijden. Ja, nou, we praten met elkaar ook vanwege dus die, die twee ongelukken van uh, afgelopen uh, weekend. Totaal andere oorzaak, maar wel ja. uh, alle twee met dodelijke afloop. Kan je zoiets überhaupt voorkomen? Want soms denk je van ja, uh, uh, het zijn ongelukken en soms, hoe vervelend dat ook is, misschien moet je het ook af en toe accepteren. Nou, ik denk dat inderdaad. Uh, het accepteren van een ongeluk, dat, dat moet je zeker doen. Want uh, ook in het normale verkeer worden mensen aangereden en, en voor ongelukken. En ik weet niet precies hoe deze ongelukken ontstaan zijn. De ene hoorde ik van dat hij overstak. En ik denk dat dat dan iets is waardoor uh, uh, misschien iemand over het hoofd gezien is. Ja, maar de bottom line eigenlijk is van um, neem voorzorgmaatregelen, bescherm jezelf goed en hou je ook aan de verkeersregels. Ja, hou je echt aan de verkeersregels. En inderdaad, als je groepen ziet fietsen op, op wegen, uh, waar het soms niet kan zo hard te fietsen. Als wij gaan trainen om echt hard te fietsen, dan, dan zoeken we toch wel wegen op uh, waar het... Uh, Enigszins kan. Ja, waar precies. weinig verkeer is. Ja, en uh, als je Bouken wil zijn, uh, dan moet je maar uh, bij een vereniging. Precies. Meneer Hop, ik dank u wel. Ja, graag gedaan. Wijnand Zwaan van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. Maar het gaat nu over auto's, Wijnand. Ja, inderdaad. Nou, Het zijn er niet zoveel vanmorgen, gelukkig. Veel mensen hebben immers vakantie. Op de A8 ten noorden van Amsterdam... Nou, daar sta je nog wel even stil voor het Koontunnel, 2 kilometer. En de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Breda Noord en Knoop Zonzeel, ook 2 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Hele discussies hebben we over deze plaat en vooral over deze band gehad. Hoe sprak je het nou in vredesnaam uit? Was het visie C of visie Z? Ik hou het maar op visie Z. Zo so long in ieder geval. Fische zet, voor de liefhebbers. Zo so long, het was in ieder geval uit de jaren tachtig. Nederlandse voetbalvrouwen die hebben op het EK de tweede groepswedstrijd verloren. Tegen Noorwegen werd het 0-1. We gaan erover praten met Maroes Pieter. Ze zou meespelen. U kent het verhaal. Dit toernooi Ze raakte geblesseerd, maar ze zit wel op de tribune. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Wat, de, wat de balen zeg. Met 1-0 verliezen. Eh, vond je terecht? Uh, nee, ik vond het niet helemaal terecht. Uh... Dus het is wel erg zonde voor Nederland. Ik ja. denk dat we, dat we gisteren best wel een redelijk goede wedstrijd hebben gespeeld. Alleen uh, zij maken de kansen wel af en, en wij uh, niet. Dus uh, ja, dat is echt zuur. Ik vond het uh, Nederlands elftal in het begin ja, een soort van zenuwachtig leek het wel. Ja, het eerste kwartier hadden ze daar echt wel even moeite mee inderdaad. Dat, dat zag je heel erg. En uh, uh, ik denk dat zenuwen daarbij ook wel een grote rol speelden. Gelukkig konden ze het wel oppakken na een kwartier. En uh, ging de rest van de eerste helft eigenlijk best wel goed. Um, Alleen zag je dat in de in de tweede helft, het eerste kwartier eigenlijk weer terugkomen, die zenuwen. En uh, ja, daar hebben ze daar hebben de Noor eigenlijk wel gebruik van gemaakt en uh, een doelpuntje gemaakt. Ja, nou, die hadden we toch ook kunnen hebben? Of uh, kijk ik er dan met een verkeerde oog tegenaan? Um, nou goed, vanaf de tribune zie je ook. Je gaat het ook heel snel, zie je ook niet alles. Maar um, ja, het was wel een goed schot van afstand. En, uh, het, net onder het was de latten. Het gewoon he? al een beetje aan te komen. Ja. En, um... maar ja, het jammer is dat die, bij die Noren gaat hij er wel in. En bij ons gaat hij er dan elke keer net niet in. Die Noorse keeper uh, haalde de bal fantastisch nog een keer uit de hoek. Ja, klopt. Ja, die pech hadden we en, uh, en, en nog een aantal kansen inderdaad die er dan net niet ingaan. En dan moet je eigenlijk het geluk hebben dat die er wel in gaat. En misschien ook een beetje scherp, dat weet ik niet. Maar goed, dat uh, ja, als je ook kijkt naar de vorige wedstrijd, hebben we ook een uh, aantal kansen gehad. Dus ja, het is wel zonde dat die doelpunt uh, wegblijven. Ik hoop dat ze dat ze tegen IJsland nu wel gaan vallen. Ja, want uh, die Duitsers uh, zitten ook in de pool, net als uh, IJsland. Die hebben even uitgehaald uh, tegen IJsland. Dus het kan wel. Ja, ja, het kan wel. Uh, ik denk uh, dat ze even wat goed te maken hadden inderdaad. En uh, ja goed, uh, ik, ik heb er nog steeds vertrouwen in en we kunnen ook nog steeds uh, die, die pool overleven als we als we de laatste wedstrijd gewoon gaan winnen. Dus ik hoop dat, uh, dat ze daar nu uh, helemaal klaar voor zijn en misschien dan uh, maar die doelpunt hebben gespaard om, uh, om om nu ook een keer uit te houden, die laatste wedstrijd. Want niet alleen de nummer 1 en de nummer 2 gaan door, maar er is ook nog een regel met de nummer 3. Ja, klopt. Er gaan ook nog uh, een, een beste nummer 3 gaat ook nog door. Dus uh, in principe, uh, als je die van IJsland wint, kom je op vier punten te staan. En dan nou ken ik niet zo heel die stand uit mogen, maar ik denk dat je dan nog best een goede kans maakt om, uh, om ook door te gaan. Ja, en als je maar veel doelpunten scoort... dan ga je die Noren misschien ook wel weer voorbij. Nou, precies. Uiteindelijk telt doelsal er ook mee. Dus uh, ja, niks is nog uh, weggegeven. Er is nog van alles mogelijk. Alleen, wat ik zeg, we moeten wel die doelpunten gaan maken. Ja, misschien is een beetje de vergelijking met 1988. Het uh, mannen-elftal, die begonnen ook niet zo best. Nou ja, op, op zich uh, mag je die vergelijking maken, want dan is het wel een goed einde. Met, uh, ja, daarom. Laten we, het hopen. <laughs> we moeten een beetje hoop <laughs> houden natuurlijk. Wanneer is de wedstrijd ja. eigenlijk tegen IJsland? Uh, aankomende woensdag is die. Uh, om zes uur weer in het stadion waar we tegen Duitsland hebben gespeeld. Dus misschien uh, nou ja, gaat dat uh, ook een beetje een gelukje meebrengen. Ja. En uh, wat voor team zijn die IJslanders? Is dat een beetje vergelijkbaar met uh, de Noorse dames? Ja, in principe wel. Al die Scandinavische landen, die zijn wel redelijk uh, fit, ogenfit. En uh, net als, uh, als Noorwegen is IJsland ook wel een sterke ploeg. Dus ik denk dat we een beetje hetzelfde uh, kunnen gaan uh, verwachten. Nou, dan bellen we weer na afloop van die wedstrijd tegen I IJsland. En dan hebben we een heel vrolijk gesprek. Laten we het daarvan uitgaan. Ja, dat ga, dat, daar gaan we voor. Dat, uh, dat komt goed. Hè? Daar heb ik wel vertrouwen in. Dankjewel voor het gesprek, Malus Pieter. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag oppositie. In Spanje eist het aftreden van premier Rajoy. Het komt allemaal na een nieuwe publicatie over vermeende geheime betalingen. Krant El Mundo publiceerde gisteren sms-berichten die Rajoy stuurde naar de oud-penningmeester van zijn partij. Zaak kwam begin dit jaar aan het rollen, na publicaties waaruit bleek dat die penningmeester jarenlang geld wegzette op bankrekeningen in Zwitserland. Jessica van Spenga, onze correspondent. Jessica, um, El Mundo, die heeft dus die uh, sms-berichten. Wat staat daar nou allemaal in? Wat voor soort teksten werden er ...gestuurd. Nou, het zegt uh, best wel veel, want er staat uh, vooral in, of je, je leest er vooral uit, dat er dus veel contact uh, is geweest tussen premier Gooi en de man die nu vastzit, Louis Barsenas, die oud-penningmeester van de partij. En dat zijn bijna vriendschappelijke berichten, um, die gaan over een paar jaar, maar vooral, iedereen kijkt natuurlijk vooral naar de berichten die de afgelopen maanden zijn verstuurd, sinds het naar buiten komen van die grote corruptiezaak, waar ook premier Gooi in wordt genoemd. En ja, dat zijn vriendschappelijke berichten. Berichten. En er staat zelfs bijvoorbeeld in een van de berichten uh, van de afgelopen maanden van, uh, tegen Barcelona zoiets van hou vol, blijf sterk. Dus uh, terwijl premier de Gooi bleef ontkennen dat hij iets van de zaak afwist, ja, blijkt er dus uit deze berichten uh, dat ze wel degelijk contact hadden. En dat hij maar... er wel degelijk van zou hebben geweten. Maar de vraag is natuurlijk of ze ook echt zijn. Pre Precies. A, A, A, dat zijn ze echt. Maar B natuurlijk ook. Ik bedoel, wij kunnen ook uh, met elkaar e sms'en, maar dat is nog niet het bewijs dat een van ons corrupt is. Nee, zeker niet. Het is alleen uh, wel het bewijs, als ze dus inderdaad echt zijn... dat premier Rajoy wel degelijk uh, wist dat er iets speelde. En hij heeft de afgelopen maanden bijna volledig zijn mond dichtgehouden... en gezegd dat er niks speelde, het is onwaar, Dit, deze boekhouding bestond niet. Um, en ja, hij heeft ook zelfs niet één keer de naam van deze man, Louise Barsenas... Uh, in de mond genomen. Dus in die zin zou het kunnen zeggen dat dat niet klopt. Dat hij dus wel degelijk wist dat er iets speelde. Ja, wat voor de helderheid. We hebben het hier over een soort illegaal fonds... waaruit politici, waaronder de premier... mogelijkwijs geld zou hebben ontvangen. Ja, er loopt een grote corruptiezaak. Uh, die kwam in januari inderdaad aan het licht... doordat twee grote kranten, El Mundo en El Pais, hier daarover publiceerden. Er werden bladzijden uit een zwarte boekhouding uh, gepubliceerd. Nou, die zouden dus zijn bijgehouden door deze man, Luis Barsenas. En daaruit zou blijken dat de Partie de Populaire, de regeringspartij... hier jarenlang uh, een hoop geld heeft ontvangen van onder andere bouwbedrijven. Die zouden in ruil daarvoor dan weer bouwcontracten hebben gekregen. En deze oud-penningmeester deelde vanuit die pot uh, geld uit aan hoge partijleden. En opmerkelijk ook de naam van premier Ragooi wordt daarin genoemd. Ja, en die ligt sinds die tijd natuurlijk behoorlijk onder vuur. Hm. Nou is het vandaag een belangrijke dag, want die Barsenas, die oud-penningmeester... die komt vandaag uh, voor de rechter. En misschien gaat premier Ragooi ook wat zeggen. Ja, Barsenas komt voor het eerst nu weer voor de rechter. Hij zit sinds twee weken vast. Want de rechter zei, uh, hè, of er inderdaad die zwarte boekhouding is geweest... dat is nog niet bewezen. Maar hij heeft zoveel geld op buitenlandse bankrekeningen. Uh, hij moet fraude hebben gepleegd. Er moet iets spelen. Dus we zetten hem vast. Want mogelijk gaat hij vluchten of bewijsmateriaal uh, wegmaken. Nou, hij krijgt nu voor het eerst de kans om te spreken. Ja, gaat hij hetzelfde zeggen als tegen de krant? Gaat hij inderdaad verklappen? over die sms'jes of houdt hij uh, opnieuw zijn mond. Want tot nu toe heeft ook hij gezegd dat het allemaal niet waar was. En premier Rajoy heeft vandaag een uh, ontmoeting met de premier van Polen. En normaal gesproken na afloop geeft hij dan een persconferentie... Ja, de vraag is of dat hij vandaag inderdaad antwoorden gaat geven. Maar ik kan me voorstellen dat hier journalisten in ieder geval... hun best gaan doen om er iets uit te krijgen. Want tot nu toe zegt hij helemaal niks. De vragen zullen in ieder geval gesteld worden. Of de antwoorden er komen, dat horen we. En dan horen we dat natuurlijk weer van jou. Jessica, dankjewel. Jessica van Spingen was dat. En we gaan zo na half acht het natuurlijk hebben over de Tour de Frans.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 Creatieve Technologie. mkbbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1. E.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 dan Zwaan met een kleine mistwaarschuwing en wat files. Ja, we hoorden het net al vooral in Zeeuws-Vlaanderen... maar dat uh, gaat niet lang meer duren. Nou, veel files staan er verder niet op de A8 in noorden van Amsterdam... voor de Koentunnel 2 kilometer vanuit Zaandam. En op de A16 vanuit Breda, voorknopend Zonzeel ook 2 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. marineschip Zijne Majesteits Johan de Witt is met 400 man onderweg naar Somalië. 400 man personeel aan boord. Het is een internationale missie onder de Nederlandse leiding om te helpen bij de strijd tegen piraterij. We hebben contact met kapitein Terzee Frank Vooreman. Moet ik over zeggen of hebben we een goede verbinding? Over. Goedemorgen. Ja, u spreekt via de satelliet. Ik heb helaas geen... Uh, korte afstand naar de wal. De afstand is groot voor een uh, gsm verbinding maar ik hoop dat het zat iets satellietsbinding werkt. Ja, we kunnen elkaar in ieder geval uh, verstaan. Um, um, de eerste vraag is eigenlijk: van wat gaat u precies doen de komende maanden? We uh, zijn op reis dat Jan de Wit gaat uh, bij een bijdrage leveren aan de bestrijding van piraterij voor de kust van Hoorn van Afrika. En uh, daar bent u het, het hoofdschip, uh, begrijp ik. Nederland heeft daar de leiding. Ja, er varen een aantal groepen schepen rond. Een van de groepen schepen is een uh, groep schepen namens de EU. En uh, in deze periode hebben wij de leiding over die EU-groep. Ja, wij zaten hier een beetje te discussiëren... en we uh, kwamen een beetje tot de conclusie dat het eigenlijk uh, rustig is... althans in ons beeld voor de Somalische uh, kust. Is, is zo'n missie, zo'n grote missie, uh, eigenlijk wel nodig nog? Uh, het is absoluut nog uh, onveilig voor de kust van uh, Somalië... We hebben inderdaad de piraterij redelijk onder controle. Ze maken weinig kans meer om een schip te kapen. Maar ze zijn nog steeds aanwezig. En dus de aanwezigheid van marines. Maar ook de beveiliging van de koopvaardijschepen. Aan boord van deze schepen zelf. Blijft nog steeds erg noodzakelijk. Ja, eigenlijk zegt u dat zonder beveiliging. de piraten weer massaal gaan toeslaan. Ja, ik vergelijk het maar als uw huis last had van inbrekers. En u heeft het huis goed beveiligd. Uh, en er komen geen inbrekers meer, dan zou u blij moeten zijn... maar niet de beveiliging weg moeten halen. Ja, dat, dat is het eigenlijk. U bent daar nu uh, naartoe uh, op weg. Um, want uh, de laatste tijd zijn er niet veel incidenten meer geweest. Nee, dat klopt. Uh, wat ik zojuist zei... Uh, de piraten hebben eigenlijk sinds uh, een jaar eigenlijk geen uh, groot succes meer gehad. Uh, maar er ligt nog steeds uh, een gekraafd schip. Er zijn nog steeds 50 mensen gegijzeld... Dat is niet alleen een economisch probleem uh, voor de vrije doorvaart van schepen, maar ook een humanitair uh, ja, voor de probleem. Deze mensen zitten nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden gegijzeld. En ook daarvoor zijn er marines aanwezig om daar te proberen uh, deze zaken te voorkomen. En als het uh, toch gebeurt, om ze misschien te, te, te bevrijden. Ja, want dat behoort ook nadrukkelijk tot de taken. Niet alleen preventie, maar ook gewoon ingrijpen op het moment dat er iets gebeurt. Ja, we kunnen ook als het uh, nodig is uh, ingrijpen. Ja. Het is een internationale uh, missie. Uh, hoe, hoeveel landen zijn er dan bij betrokken? Uh, er zijn uh, drie grote groepen uh, met schepen: een, een groep uh, van de EU en een groep van de NAVO. Er zitten eigenlijk alle landen in, uh, uh, van de EU en NAVO die regelmatig schepen sturen. Nederland is een van die landen die regelmatig een schip stuurt. Er is een Amerikaanse groep en er is een grote groep uh, individuele landen. En dat zijn landen zoals Japan, China, Iran. Eigenlijk de hele wereld, zou je kunnen zeggen, is daar aanwezig met marineschepen om de piraten onder controle te krijgen. En hoe lang blijft u? We zijn totaal ruim vijf maanden van huis. We varen natuurlijk een aantal weken eerst richting Somalië, blijven daar nog vier maanden op missie. En varen dan weer een paar weken terug en we hopen kort voor kerst weer terug te zijn. En uh, wanneer bent u er eigenlijk? Wel, laat ik het anders vragen. Uh, waar vaart u nu? Ik ga nu nog. Uh, ik ben gisteren vertrokken, uh, dus u kunt begrijpen dat we zijn niet zo heel ver opgeschoten. We zitten nu zuid van Engeland. Ik ga nu richting de Golf in Biscayen. Goed. En dan uh, duurt het een week, twee weken voordat u ter plekke bent? Uh, ja, duurt nog u ter plekke bent. Maar u zult begrijpen dat ik niet uh, precies zou vertellen wanneer ik aankom. Maar dat zou de piraten alleen maar helpen. <laughs> ik begrijp het. De piraten luisteren mee. <laughs> Meneer Voorman, ik dank u wel voor het gesprek en uh, behoud de vaart. Dank u wel en graag gedaan. De Tour! Langste etappe uit de Tour van dit jaar. Die eindigde met een klim naar de top van de Mont Ventoux. Ze gingen er eerst mooi omheen en uiteindelijk via Bidouin omhoog. En daar liet Christopher Froome zien dat hij de terechte drager van het geel is. Sebastian uh, Timmerman. Sebastian, uh, ja, eigenlijk iedereen verheugde zich op die uh, etappe van gisteren... op die rit naar de Mont Ventoux. Uh, alle verwachtingen uitgekomen wat jou betreft? Ja, nou ja, uh, ik denk dat heel veel Nederlanders nog hadden gehoopt dat er een Nederlandse winnaar uh, misschien wel zou zijn. Of dat uh, de Nederlanders het vroem nog ietsje lastiger hadden kunnen maken. En vroem heeft er in ieder geval geen uh, twijfel over laten bestaan. Uh, inderdaad, wie de terechte drager is van het geel en wie uh, de, de, deze ronde van Frankrijk gaat winnen. Of er moeten nog hele rare dingen gebeuren in de laatste week. Uh, maar daarachter is die, die strijd om de tweede plaats, ja die is, uh, is waanzinnig spannend geworden... Dus wat dat betreft, uh, en het was één groot gekkenhuis. Ik, ik heb dingen gezien gisteren, ja. <laughs> dat, uh, dat wil je niet weten. Uh, Een de... <lacht> dik publiek, zeker in Bedouin, de eerste kilometers van de Mol van Toe... Eén groot gekkenhuis daar al... Uh, heel veel Nederlanders gezien uh, uh, twee motoren zien stilvallen, omvallen... ...motoren zien behalve zien ontploffen. Nee, het was één groot gekhuis in, uh, in, de, in de koers. Dus, uh... Ja, het was de kermis ten top uh, gisteren. Iedereen had, had wel iets raars uh, aangetrokken. Maar laten we het eventjes over de sport hebben uh, verder. Vroom, de meeste mensen die je dan sprak gisteren... Zei, uh, ...zeiden van Vroom heeft de Vroom Vroom aangezet. Uh, ja, dat was wel heel bijzonder, toch? Ja, hij, hij demareerde op, op, op hele snelle wijze, demareerde die weg. Had een enorme uh, ontsnapping uh, met Quintana eerst. En die liet hij daarna achterwege. Quintana, dat is die, die kleine Colombiaan, die hoopte nog eventjes om de etappe te kunnen winnen. Maar dat zat er niet in. Ja, Froome is gewoon de sterkste. Hij heeft niet de sterkste ploeg. Dat is duidelijk. Dat is, het werd afgelopen week ook nog maar weer een keer duidelijk. En op het vlakke is hij kwetsbaar en zeker in de wind. Maar bergop met zo'n aankomst als deze, vorige week zaterdag, liet hij het al zien... In extra domain, ...en nu heeft hij het herhaald, is hij gewoon de allerbeste. Ja, en die Nederlanders, die hebben dat ook wel goed gedaan... ...want Mollema was niet zo uh, sterk... Of, nee. niet zo sterk, hoor mij eventjes... ...niet zo sterk als die andere dagen of als hij misschien had gehoopt... ...maar uh, qua ploegenspel uh, deden ze het dan wel weer goed. Ja, ja, kijk, Mollema had een moeilijke dag, zei hij. Nou, als dit dan de moeilijke dag is, uh, uh, dan is het mooi... ...want dan heeft hij die maar gehad. Nee. Nou ja, dan die, uh, die wil ik eventjes uh, uh, toch wel uh, uh, een flinke pluim uh, uh, uitdelen aan hem... Want Laurens ten Dam, staat vijf in het klassement, heeft echt kilometers lang op kop zitten sleuren van uh, uh, het groepje waar ook Bauke Mollema in zat, waar Kreuziger in zat. Daar reden ze dus zeg maar vier voor heel, lang, uh, heel lange tijd. Dat waren de Froen, Quintana, Nieve en Contador. Contador leek over Mollema heen te gaan in het algemeen klassement, waardoor dus Mollema zou zakken van twee naar drie. Maar ten Dam heeft zo hard gereden dat ze echt in de laatste anderhalve kilometer... Uh, het gat met Contador, dat bijna een minuut was, teruggebracht hebben tot, ja, tot enkele seconden. Want uh, Contador komt op 1,40 binnen, Mollema op 1,46 uiteindelijk. Dus dat ging maar om zes seconden. Heel veel uh, credits wat dat betreft naar Tendam. En Mollema zei inderdaad dat hij een moeilijke dag had gehad. Hij was blij dat hij kon volgen. En hij ja. heeft alleen maar met die tweede plaats in zijn hoofd gereden. Ja, die maar... tweede plaats staat hij nog steeds op. Ja. Maar het is wel een secondenspel. Ja, het is inderdaad een spel En ook waanzinnig knap. Maar ik zit me wel af te vragen. Die Tendam. Die uh, reed daar gisteren op, dat, uh, op, op kop in dat groepje. Had hij niet gewoon ook voor eigen kans kunnen gaan? Ja, nou ja... Kijk, als, als ten hij heeft gisteren geprobeerd om weg te rijden. Hij heeft uh, uh, aangezet, hij ja. is uh, gedemoreerd, werd daarna ook weer gelijk weer teruggepakt. Uh, uh, en op dat moment is hij op kop gaan rijden en heeft die, is hij tempo gaan maken. En dat vind ik een hele goede keuze. Uh, Mollema staat nu eenmaal tweede en ten dan nu eenmaal vijfde. Mollema kon volgen. hoefde er ook niet af. Ja, en als ze het aan de andere over hadden gelaten, dan had Mollema nu wellicht derde of vierde gestaan in dat algemeen klassement. Dus uh, nee, ik vind dit uh, een, goede, een goede keuze. Dan moeten we het over nog een uh, Nederlander hebben. Uh, Wout Poels uh, deed heel goed mee uh, tot aan ongeveer de voet van de Mont Ventoux. Hij zat de hele dag in een uh, kopgroep. En uiteindelijk levert het ja, verrekte weinig op. Dat lijkt me ongelooflijk ja. frustrerend. Ja, mij ook. En zeker voor, uh, voor een klimmer als Wout Poels. Uh, want hij kan goed bergop. Vorige week zondag had hij een hele goede dag in de Pyreneeën. Uh, maar gisteren, uh, ja, ik moet zeggen, toen wij... Zeg maar, ...met de motor inpikte, dat was rond 1 uur. Toen kon ik eens goed in zijn gezicht kijken. En toen viel me al wel op dat hij, uh, dat hij er niet helemaal super fris uitzag, zeg maar. En uh, ja, zodra het berg op ging gisteren uh, ontplofte de koers... ...en ontplofte ook een beetje de benen van, uh, van Wout Pools. Hij moet natuurlijk... Ik bedoel, hij heeft ook een geschiedenis naar voren jaar die zware val. En dan is de weg terug uh, naar, de, naar de absolute top... Is, uh, ...valt natuurlijk niet mee... Maar nou, ik kan me voorstellen dat Wout Poels uh, gisteren toch wel erg teleurgesteld was. Omdat hij wel had gehoopt om langer mee te gaan op, uh, op de mol van toe. Nou ja, goed, vandaag is een prachtige dag voor alle ontplofte benen. Die kunnen weer een beetje bijkomen. Ja. De rustdag. Die kunnen omhoog. <laughs> Precies, de lekker de omhoog. De omhoog. Mag jij ook doen van mij. Hé, hey, Sebas, dankjewel hè. Oké. Okay. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Give me a second,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 We are young fun, het komt uit 2012. is een hit geweest, maar vooral bekend omdat het een uh, herkenningsmelodie was van een televisieserie. Het is ook bij een autospotje gebruikt en die videoclip was ook bekend. Want er ontstonden rellen in een bar nadat een meisje een tekst verstuurde met de tekst now. Bij de ANWB nou is Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het op de weg? Op nou, de A8, de noorden van Amsterdam, daar loopt het nu nog wel vast voor de Koentunnel over 4 kilometer. En verder een uh, andere file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knoop en Zonzeel 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden, maar goed, voor de rest valt het allemaal reuzen mee op de weg.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 Ik doe.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 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Lines. Het is uh, de zomerhit, oud nummer één hit. Maar er is heel veel discussie over uh, ontstaan over de tekst die Robin Thicke eigenlijk zingt. Ik weet dat je het wilt. Er zijn mensen die zeggen... het is eigenlijk een oproep tot verkrachting. Goed, bestudeert u het nog maar eens. Robin Thicke was dat, de Blurred Line. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Hier is Lars Steeds meer bedrijven sluiten een verzekering af... tegen de gevolgen van digitale aanvallen, oftewel cybercrime. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Financiële Dagblad. Vooral buitenlandse verzekeraars bieden in Nederland... een zogeheten cyberpolis aan. Maar ook bij nationale Nederlander kunnen vooral webshophouders sinds kort cyberrisk in hun verzekeringspakket opnemen. Internetcriminaliteit heeft grote gevolgen voor bedrijven die online actief zijn... of persoonsgegevens beheren. Zo kan schade ontstaan doordat de zaken enige tijd stil liggen. Maar ook herstel van gehackte ICT-systemen, juridische bijstand... en forensisch onderzoek naar de cybercrime... kunnen een ondernemer flink op kosten jagen als hij daar niet tegen verzekerd is. Grieken zijn neerslachtig en voelen zich eenzaam. Ze werken meer en verdienen minder vergeleken met het gemiddelde in de wereld. Maar goed nieuws is dat ze wel langer leven. Dat blijkt uit de Betere Levenindex van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OECD, in de Griekse krant Ekatermerini. Dat je het weet. Griekenland is niet, onder de indruk. Griekenland is niet het beste land om in te leven, maar ook niet het slechtste. Het gemiddelde jaarinkomen is een kleine 18.000 euro per jaar. Jaar. Grieken verdienden zo'n 2000 euro per jaar minder. Vier Belgen zijn in de Oostenrijkse bergen uit een rijdende auto gesprongen toen de remmen van het voertuig kapot bleken te zijn. Dat meldt de krant Zatzburg en Het ongeluk gebeurde dit weekend op een bergpas bij Moelbach am Heuchkönig. Remmen van de auto raakten oververhit bij een afdaling en de 28-jarige bestuurster kon niet meer stoppen voor een verkeerslicht. Auto stortte even later in de bedding van een rivier. Een van de inzittende brak een andere hadden schaafwonden. De Belgen waren op weg naar Kroatië. Cleveland Indians fans, fan Greg Neal had de dag van zijn leven. Hij ving maar liefst vier foutballen in de wedstrijd tegen de Royals. Het gaat om ballen die verkeerd geslagen worden en in het publiek belanden. Nog nooit eerder ving hij er zoveel. Zelfs de commentatoren stonden versteld en konden hun ogen niet geloven. Ze het en ze een andere. 4 4. Whatever it is about that section, the foul ball is landing there. Somebody better go out and buy a lottery ticket today. <laughs> En dan de categorie Kleinleed. Bewoners van een hofje in Almere-stad zijn boos op de gemeente... die in een ongevraagd moment met de snoeischaar langs is geweest. Twee weken geleden zijn daarbij ook al een aantal privéhagen drastisch gesnoeid. Dat meldt Omroep Flevoland. Een bewoner schreef daarop een brief aan de gemeente. Tot mijn grote schrik was de haag in ene kort. Maar dusdanig kort dat er gaten ingevallen zijn... en dat je gewoon mijn tuin in kijkt. Het is mijn haag en die staat op privégrond. Buurtbewoners... Warners waren zich nu bespied en voelen zich onveilig omdat er de laatste tijd veel wordt ingebroken. Meldt omroep Flevoland. Goed, dat allemaal in het mediaoverzicht. Dankjewel, Lars. We gaan het zo uh, hebben na acht uur. Onder andere over de dopinggevallen in de atletiek. En dan hebben we het vooral over de korte afstanden. De 100 meter, de 200 meter. Tyson Gay is daarbij onder andere gepakt. We gaan praten met een oud-atleet daarover. Patrick van Balkom, Die heeft de gebeurtenis ook van nabij gevolgd. Dat allemaal na acht uur. En we hebben natuurlijk nog veel meer nieuws voor u. Blijf bij hier op Radio 1.